1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Verhoogde staat van paraatheid in Cairo... na bestorming Israëlische ambassade. Irritatie bij Nederlandse ziekenhuizen door opmerking Wiegel... en Rotterdams partieschip volledig verwoest door brand. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar zonnige perioden. 23 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten. Vanavond vanuit het zuidwesten enkele stevige regen- en onweersbuien... Dan morgen eerst zon, maar al snel bewolkt en opnieuw buien. Het wordt al met 21 graden een stuk minder warm. Egypte is in de hoogste staat van paraatheid. De onrust op straat in Cairo houdt aan. Vannacht bestormden demonstranten de Israëlische ambassade. Egyptische commando's konden de ambassadeur en zijn personeel op tijd evacueren. Daarna grepen de oproerpolitie en het leger in. Bij de rellen vielen twee doden en mogelijk duizend gewonden. Jos Strengold, die woont al jaren in Cairo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is het nu in de stad? Ja, het is nu wel wat rustig. Uh, er is heel veel meer politie op straat. Zelfs naar rustige wijken, zoals Heliopolis... ...daar zijn uh, grote aantallen politiemannen van het leger uh, op, op pad om de zaak uh, in, de, in de hand te houden. En wat zit er volgens u achter die woede tegen, tegen Israël? En, en vooral namelijk nu uh, de ambassade? Nou, je moet het wel in het juiste perspectief zien, denk ik... Er zijn natuurlijk in Egypte altijd zeer negatieve gevoelens over Israël. En Een paar weken geleden werden er vijf Egyptische soldaten gedood bij de grens door Israëlische soldaten. Uh, maar je moet het nog in het perspectief zien ook van het feit dat het toch uiteindelijk maar om een paar duizend relschoppers ging. En dat is in een stad met 20 miljoen niet zo heel veel. Is dat ook zo als je andere mensen over spreekt dat, dat ze uh, het afkeuren? Nou, de mensen die ik gesproken heb, maar dat is misschien niet helemaal uh, representatief. Die hadden uh, termen voor die uh, jonge mannen op straat die je maar niet zal herhalen. Maar die waren zeer negatief. Mensen vinden het vooral heel dom van die lui. Als je democratisering in dit land wil, dan moet je geen enkele aanleiding aan het leger en de politie geven om te zeggen dat die op dit moment meer, de, meer macht moeten hebben in de samenleving. En het is duidelijk dat de politie en het leger daar nu dankbaar gebruik van maken. Hoe doen ze Door het uitroepen dat? van die staat ja. van paraatheid. Ja, inderdaad die rol van het leger, hoe doen ze dat dan? Hoe maken ze daar gebruik van? Nou, ze, ze, ten eerste is er nu een, staat van, een hoogste staat van paraatheid, waardoor het leger en de politie al het recht, alle recht hebben om, om te doen wat ze maar willen. Uh, ze kunnen de straten vullen met hun aanwezigheid zonder dat mensen kunnen klagen dat dit een uh, politiestaat is of een, een, een, een, een uh, militaire dictatuur. En het leger heeft hierdoor nu voor de komende tijd een prachtige troefkaart in handen om te zeggen... ...ja, we kunnen toch niet echt ons terugtrekken uit de samenleving, want dan zie je wat er gaat gebeuren. We moeten de, sta de staat en de samenleving beschermen door onze sterke aanwezigheid. Jos Strenghold, dank u wel, vanuit Cairo. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen reageert geïrriteerd op opmerkingen van verzekeraarsvoorzitter Wiegel. Wiegel vindt dat Nederland wel met minder ziekenhuizen toe kan. Wat hem betreft kan de zorg nog wel wat efficiënter werken. Als je kijkt naar de afgelopen jaren zijn er al wat ziekenhuizen verdwenen. We werken ook ziekenhuizen samen. Uh, en heel belangrijke nieuwe punten zijn dat uh, we zeggen, ja, elk ziekenhuis hoeft niet alles te kunnen. Hè? Dus specialiseer je. En laat de privéklinieken ook hun rol spelen. <tus> en dat is dus een uh, zeg maar een, een aanpak, denk ik, die gewoon te signaleren is. En die ook klopt met de werkelijkheid. Ja, de NVZ noemt de opmerkingen van Wiegel volbarig... en in strijd met het kabinetsbeleid. De ziekenhuizen hebben in de afgelopen jaren veel energie gestopt... in fusies en samenwerking. Het effect daarvan moet voor een deel nog duidelijk worden. En daarnaast vraagt de NVZ zich af... of er met nog minder ziekenhuizen nog voldoende kwaliteit kan worden geboden. Het Rotterdamse partyschip waar de afgelopen nacht brand uitbrak... is volledig verwoest. Het was een van de grootste partyboten van Europa. Er konden bijna 1800 mensen een feestje opvieren. Vanochtend rond 9 uur had de brandweer het vuur onder controle, zegt de burgemeester Abu Talib. Uh, gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Er was ook niemand aan, uh, aan boord. De brand is zo rond half drie ik, gesignaleerd in uh, de ochtend. En uh, ja, bewonderend voor de brandweerleden uh, en de technieken die dus ze hier toepassen om het hier allemaal uh, in orde te krijgen. Het schip was in 1959 in Duitsland gebouwd... en had volgens de eigenaar in die tijd beroemde gasten... als Elvis Presley, president Kennedy en koningin Elizabeth. Later kwam het naar Nederland en sinds 2003 lag het in Rotterdam. De partyboot was pas een week weer open na een grote opknapbeurt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Bij het Nederlands Forensisch Instituut zijn de afgelopen jaren honderden fouten gemaakt bij DNA-onderzoek naar misdrijven, meldt de Telegraaf, die via de rechter inzage heeft gekregen in de interne rapporten van het instituut. Het NFI zegt dat het constateren van fouten een gevolg is van verbeterde controles en ook heeft het instituut de klachtenprocedure geprofessionaliseerd en uitgebreid. Madeleine van Torenburg, Tweede Kamerlid van het CDA, goedemiddag. Goedemiddag. U wilt opheldering van staatssecretaris Steven. Wat, wat wilt u van hem weten? Nou, toen wij vanochtend dat bericht lazen, schrokken we daar erg van... dat blijkbaar er 1700 fouten zijn gemaakt. Met name ten aanzien van DNA-materiaal. Nou Daar hechten wij natuurlijk altijd veel waarde aan in de strafzaak, aan dat DNA-materiaal. En als het dan in zoveel situaties die dat materiaal is besmet... of niet goed behandeld is of kwijt is... dan vind ik dat een heel zorgelijk signaal en dan moeten wij daar... Uh, uh, meer duidelijkheid over krijgen. En dit moet dus ook opgelost worden. Ja, wat betekent dat voor de toekomst van DNA-onderzoek? Nou, inderdaad. Ik vind het heel erg belangrijk dat wij op een, uh, op een goede manier kunnen vertrouwen op DNA-onderzoek. Want dat is zeer belangrijk in strafzaken. Zeker in de ernstigste strafzaken varen wij vaak voor een belangrijk deel op DNA-onderzoek. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat daar zo gemakkelijk fouten mee worden gemaakt. Waardoor uh, strafzaken... Ja, mogelijk een einde hebben die het helemaal niet zou moeten hebben. Dat er verdachten op straat lopen die moeten worden veroordeeld. Of mensen vastzitten die niets hebben gedaan. Dat kan natuurlijk niet. Vindt u dat eigenlijk het vertrouwen in de rechtsstaat nu is beschadigd? Nou, ik ben hier wel ernstig van geschrokken. Want we zijn natuurlijk ook in de komende tijd steeds meer bezig... om te kijken wat kan nou de, een nog grotere rol worden van DNA-onderzoek. Want het is natuurlijk een heel erg belangrijk middel... zeker in grote zedenzaken en in levensdelicten. Maar ja, als je, als je dit soort dingen dan leest... dan vraag je je echt af of je die weg op moet... En wat dat betekent voor, uh, uh, voor verder onderzoek. En kan het NFI het wel aan? Dat is ook een vraag die wij onszelf moeten stellen. Het moet op een veilige manier kunnen worden onderzocht. En natuurlijk gaat er wel eens iets mis. Maar op de schaal waarop wij nu, uh, waar we nu mee geconfronteerd worden... Ja, daar schrikken wij heel erg van. Ja, de Staatssecretaris Steven die wil nu niet reageren. Hij wacht uh, de Kamervragen af. Maar misschien ja. kan Inge Oevering van het NFI alvast wat duidelijkheid geven. Goedemiddag, mevrouw Oevering. Goedemiddag. Uh, dat zijn nogal wat fouten in, in zo'n periode. Als het echt om fouten zou gaan, zijn het er inderdaad veel. Um, uh, waar het om gaat, uh, wat de Telegraaf heeft gepubliceerd, zijn meldingsoverzichten. Het uh, DNA-onderzoek is... Dus geen fouten? Uh, daar zitten ook fouten bij, maar ook heel veel meldingen. DNA-onderzoek is zeer gevoelig. Er hoort ook een heel gevoelig uh, meldingssysteem bij. Dat betekent dat wij elke afwijking van het reguliere onderzoeksproces registreren. En soms gaat dat echt om fouten, helaas... Er werken mensen, er worden fouten gemaakt. Maar in het merendeel van de gevallen gaat het om um, observaties, constateringen. Um, het feit dat er een verschrijving is, een 1 is gelezen voor een 7 en vice versa. Uh, dus um, het gaat om meldingen. Ja, maar de, de grootste categorie van die meldingen dat zijn menselijke fouten. Of in ieder geval waar bij waar het menselijk oog iets verkeerd is gegaan. Nee, dat kunt u zo niet zeggen. Dat, um, Althans wij... uit het onderzoek 43% van de 700, 714 meldingen van die 1600. Ja, wij, werk, nou ja, wij werken met mensen. Um, uh, wij registreren alles um, wat dus afwijkt van het uh, reguliere proces. Dus dat betekent ook het, um, en, en noem maar het, het bebloede mest dat binnenkomt bij het NFI en waar een verkeerde sticker op geplakt is. Dat is ook een melding waard. Uh, tot en met het uh, uh, verwisselen van sporen. En dat komt ook voor, maar uh, niet uh, 1700 keer. De Telegraaf heeft nu via een rechtszaak uh, na, na jaren procederen... dit uh, boven tafel of boven water gekregen. Waarom heeft hij zelf niet gewoon bekendgemaakt? Het NFV heeft de afgelopen jaren uh, telkens in jaarverslag... Uh, de aantallen van die meldingen weergegeven. En dat leverde ook elk jaar weer vragen van uh, journalisten op... Uh, dat in combinatie met het feit dat het NFI natuurlijk opereert in een strafrechtelijke context... en dat we wel openheid willen betrachten, maar dat we ook door een rechter hebben willen laten toetsen... hoe ver we daarin moeten en kunnen gaan. Dat heeft de toegeleidste rechter gezegd, nou, niet alles wat de Telegraaf vroeg kan naar buiten of hoeft naar buiten. Uh, die meldingsoverzichten hebben we nu gepubliceerd, maar dat zijn natuurlijk wel interne... Meldingsoverzichten. Die zijn nooit bedoeld geweest om te publiceren. En die zijn ook heel lastig om te lezen. Ik weet niet of u een poging gedaan heeft. Ze staan uh, onder andere op de website van de Telegraaf. Ook op die van het NFI inmiddels. Ja. Um, dat is voor een leek heel ingewikkeld om uh, dat op waarde te schatten. Het DNA-onderzoek is ontzettend ingewikkeld. Ontzettend fijngevoelig. We hebben het over een periode van 1997 tot 2010. Daarin is heel veel gebeurd. Ook in, het, um, in, in de innovaties die er mogelijk zijn. En daarom is het aantal meldingen gestegen, zegt u? Het aantal onderzoeken is gestegen en het aantal meldingen is gestegen... ook omdat je natuurlijk gedurende die jaren erachter komt... dat er steeds meer dingen van belang zijn om te registreren. Mevrouw van Torenburg ja. van CDA, wordt hierdoor gerustgesteld wat u hier hoort van het NFI? Nou, Wat ik wel belangrijk vind is dat het NFI registreert. Dat is natuurlijk een, een heel uh, belangrijk signaal... omdat je dan goed weet uh, wat er uiteindelijk is gebeurd. Maar ik zou dit wel uh, van de staatssecretaris... Uh, uh, uitgelegd willen zien. En bovendien denk ik dat we nog een betere analyse moeten maken... van al die meldingen. van Wat zijn daar nou de consequenties van geweest... in de verschillende uh, strafzaken? Hoe groot waren de fouten die erbij zitten? Want dat is voor ons onduidelijk hoeveel fouten erbij zitten. En hoeveel dingen zijn kunnen, of men heeft kunnen herstellen. Dus dit levert voldoende stof op... om een vraag te stellen aan de staatssecretaris Wij willen wel weten of wij nog kunnen vertrouwen... op en het NFI en op DNA-onderzoek. Nou, misschien kan ik u daarin op twee punten uh, geruststellen... Uh, DNA-onderzoek alleen is natuurlijk nooit genoeg om iemand te veroordelen. Ja, er is altijd meer bewijs nodig. En uh, het registreren van al die meldingen... dat uh, leidt er uh, juist toe dat het gedurende het proces van het onderzoek... dat je elke afwijking dus constateert. Dat betekent niet dat het eindresultaat uh, niet goed is. De meeste eindresultaten zijn gewoon goed. Als we, als we zien dat er in die 13 jaar meer dan 200.000 rapporten zijn opgeleverd... waar maar in 200 gevallen... Uh, het heeft geleid tot een aangepast rapport. Maar ja, 200 gevallen... Ja, ja, en dan toch in die 200, je... 200 gevallen... Ja, het spijt me dat ik u om de oren sla met cijfers... maar, um, maar... in die 200 gevallen gaat het dan ook vaak nog om verschrijvingen. Hè? Dat het Openbaar Ministerie ons achteraf vraagt... van goh, de, de datum van het delict is niet goed omschreven... of we hebben de verkeerde voornaam van uh, een verdachte aangeleverd. Maar de vraag dus is hoeveel, hoeveel, hoeveel misdadigers ook... zijn hierdoor uh, misschien vrijgekomen... en nog misschien erger zitten die mensen ook door onschuldig vast. Want dat is het einde van het liedje. Wat wij doen met die meldingsoverzichten, wat wij doen met al die uh, registraties, is zorgen dat het DNA-onderzoek zo zorgvuldig mogelijk verloopt. Ja, maar eigenlijk elke fout is er natuurlijk één te veel. Of elke melding die uiteindelijk een fout blijkt te zijn, is er één te veel. En daarom zouden wij eigenlijk onafhankelijk onderzoek willen zien naar uh, deze overzichten van deze meldingen. Nou, ja, De deze dus overzichten worden er die natuurlijk heel graag. Uh, uh, goed uh, horen en geloven wat zij zegt. Dus dat, het NNV is een zeer professionele organisatie, zo kennen we ze ook. Alleen wanneer je zoveel meldingen ziet van uh, onregelmatigheden in een onderzoek... Ja, dan willen wij dat dat opnieuw wordt bekeken... om te zien wat daarvan de consequenties mevrouw ja, zijn. Mevrouw Van Torburg, helaas moet ik uh, dit uh, gesprek uh, beëindigen. Maar in ieder geval bedankt mevrouw Van Torburg. U gaat vragen stellen ja. aan uh, staats staatssecretaris Steven. En ook u bedankt uh, voor uw snelle reactie, mevrouw Oevering van het NFI. Graag gedaan. Een scheepsramp voor de kust van Tanzania... die heeft waarschijnlijk aan meer dan 300 mensen het leven gekost. Vannacht zonk een veerboot met zo'n 600 mensen aan boord... en tot nu toe zijn ruim 200 opvarenden gered... en zijn er rond de 40 doden geborgen. Exacte aantallen kunnen niet worden gegeven... doordat niemand weet hoeveel mensen er precies aan boord waren. Volgens een overlevende was de veerboot veel te zwaar beladen. Een aantal mensen heeft de veerboot vlak voor het vertrek verlaten... uit angst voor ongelukken. Sport. Acht Nederlandse golfers hebben zich geplaatst voor de laatste twee rondes van het KLM Open. Verslaggever Ragnar Niemeijer. Een tijdje geleden. Zoveel Nederlandse golfers die het goed deden. Toeval? Ja, ik heb erover na zitten denken. Over die vraag. Het programma is trouwens inmiddels redelijk aan het lopen. Zo'n beetje uh, veel mensen de baan in. Niet iedereen nog, maar. Ja, je zegt het, acht Nederlanders, drie amateurs erbij. Dylan Boshart op drie onder par. Daan Huizing op twee onderpaar. par. En ook nog Robin Kind op één slag onder par. Je doet het dan net ietsje minder. Maar natuurlijk is dat knap. En ga je dan kijken van, hebben deze mensen een opleiding genoten? Bijvoorbeeld bij de Nederlandse Golf Federatie. Eh, dan kom je toch eigenlijk tot heel veel sterretjes. Dan kun je eigenlijk achter zeven van die acht mensen... kun je zeggen, ze hebben langer geleden of recenter, gele, uh, in het recentere verleden... Uh, een opleiding genoten bij de Golf Federatie. Of daar toch in ieder geval getraind, er is daar de afgelopen jaren geïnvesteerd. Er is uh, uh, verdieping geweest, uh, er is uitbreiding geweest van uh, de trainerstaf, van de fysieke coaching, de mentale coaching, noem het allemaal maar op. Dus helemaal toeval zal het misschien niet zijn. Ze zijn nog niet allemaal vertrokken. Robert-Jan Derksen trouwens inmiddels op hal 1 aan de slag. Wagner Niemeijer, dankjewel. Verkeersinformatie, René Het uh... Twee files, nee drie files. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht... bij Vianen twee kilometer door werkzaamheden. En ook bij Rotterdam zijn werkzaamheden dit weekend aan de A20. En daarom naar Gouda nu een file tussen het Ketelplein en Schiedam twee kilometer. Op de A58 Tilburg naar Breda zijn ze klaar met de spoedreparatie. Tussen Gilsen en Bavel nu nog drie kilometer. Nog één keer het belangrijkste nieuws. Politie in Cairo is in verhoogde staat van paraatheid gebracht... na de bestorming vannacht van de Israëlische ambassade... Het CDA wil opheldering van staatssecretaris Steven van Justitie... over fouten bij DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut. En een scheepsramp voor de kust van Tanzania... heeft waarschijnlijk al meer dan 300 mensen het leven gekost. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen tros in bedrijf. Als ondernemer bent u druk bezig met dat ene bestand downloaden... dan die factuur verzenden en daarna uw zakenrelatie bijhouden.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 Tros in Bedrijf, Bas van Werven. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Met vandaag onder meer een start-up-expert hier aan tafel, Oscar Kneppers, over zijn startersprogramma Rock Start. Hans Biesheuvel straks, over zijn eerste dagen als voorzitter van NKB Nederland. En aan het eind van de uitzending krijgt u antwoord op de vraag hoe je geld kunt verdienen aan houtsnippers. Maar nu eerst. Ja. Weekoverzicht. De belangrijkste, ondernemersnieuws. de belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Volop ondernemerschap in de culturele sector deze week. Museum Gouda verkocht een schilderijtje om het hoofd boven water te kunnen houden, maar wordt vervolgens uit de Nederlandse Museumvereniging gezet. En het concertgebouw in Amsterdam geeft aandelen uit. Aan Alexander Renoir de voorzitter van de raad van commissarissen van het concertgebouw de taak om die aandelen aan te prijzen. Vandaag doen wij opnieuw een beroep op de burgers, de burgers van Nederland... om medeverantwoordelijkheid te nemen... voor de veilige toekomst van dit schitterende gebouw. Dus, kom op Nederlandse burgers. Een aandeel kost slechts 12.000 euro. Maar daarvoor krijg je wel twee vrijkaartjes aan de slag dus. En als je als ondernemer in de quote verschijnt... heb je het of ontzettend goed voor elkaar... of je wordt verdacht van fraudeleuze praktijken. Het Zakenblad viert deze week zijn 25e jaar verjaardag. En de quotelezers zelf die worden er ook niet echt jonger op... zegt de imbevilijne oud-hoofdredacteur Jort Kelder. Nou, ze krijgen nog net niets als de omroepbladen... postzakken vol met overlijdensadvertenties binnen van abonnees. Een man met een vlotte babbel, een autofabriek met torenhoge schulden... En twee Chinezen met een grote zak geld. Ja, dat is genoeg eh, om een slechte Hollywood film mee te maken. Maar de realiteit voor Saab-topman Victor Muller. Donderdag hoorden hij dat de Zweedse rechtbank hem geen uitstel van betaling wil geven. Dus het einde van Saab, zou je denken. Met alle respect, dat denken mensen al. Uh, dat dachten ze in 2009 al toen Saap in liquidatie werd gebracht. Dat dachten ze in 2010 toen we het kochten. Ze dachten het in april, ze dachten het in mei. En guess what, we zijn er nog steeds. Als je het niet erg vindt, ga ik gewoon door met mijn werk. En nu we op Saap, de sequel. En dan het verlanglijstje van GroenLinks, Tweede Kamerlid Ineke van Gent. Minder ziekteverzuim, minder stress, minder files, minder kantoren nodig. En hogere arbeidsproductiviteit. Tja. Wie wil dat niet? Allemaal voordelen van het nieuwe werken. GroenLinks en CDA, heel verrassend, kwamen gisteren met een initiatiefwet om flexibel werken te stimuleren. Dus een dagje thuiswerken als je kind ziek is of een uurtje later beginnen wanneer je last hebt van een acute burn-out. CDA Tweede Kamerlid Eddy Eddie van Heijm, is niet bang dat werknemers daardoor thuis lekker op de bank gaan liggen televisie kijken. In de basentijd. Ik denk zelfs dat het risico eh, dat de werknemer zich thuis, zeg maar, eh, eh, zich veel inspant hè, en, en, en privé niet meer van werk kan dat dat groter is dan dat men er uh, een slaatje uitslaat. En dan tot slot Dirk Scheringa, want die is weer terug, actief, onder de naam DSF. Wederom onder zijn eigen initialen. En op BNR Nieuwsradio reageerde Pieter Lakerman, de man die DSB de nek omdraaide, als volgt. Het geeft ook misschien wel duidelijkheid voor de klanten... en voor, vooral ook dan denk ik uh, voor de mensen die geen klant willen worden. Want het is niet aan te raden om klant te worden van deze, deze onderneming... Want die Scheringa die heeft toch wel als een van de weinige Nederlandse ondernemers bewezen dat hij niet te vertrouwen is. Ja. Een eurocrisis, dalende beurzen en de angst voor een nieuwe recessie. En weinig aanlokkelijk klimaat om een nieuw bedrijf te beginnen, zou je denken. Maar toch zijn bedrijvigheid en ondernemerschap juist nu superbelangrijk voor het herstel van de economische groei. En met die gedachte begint entrepreneur en start-up expert Oscar Kneppers binnenkort met zijn Rockstart Accelerator. Een startersprogramma met als onderliggend motto, start-ups zijn de rockbands van het zakenleven. En uh, ja, de impresario van die rockbands, Oscar Knepper, zit hier aan tafel. Uh, meneer Kneppers, goedemiddag. Dank je wel. Voordat we het over Rockstart gaan hebben, wil ik u vier vragen stellen... waarop u een kort antwoord moet geven. En dat doen we iedere week vanaf nu met een van de gasten. En vandaag bent u dus onze gast en een echte ondernemer, dus vandaar. Vraag één. Kort antwoord. Van welk ander bedrijf had u de oprichter willen zijn? CNN. CNN. Waar ligt u s'nachts wakker van? Hmm, geld. Eigenlijk het ene. <laughs> Vraag drie, wat was uw grootste business blunder? Um, dat ik een, uh, een rechtszaak aanspande tegen een uh, toenmalige mede aanhalhouder en dat leidde uiteindelijk tot mensen van het bedrijf, niet echt goed voor de continuïteit. Hmm. Dus dat zou ik wel een business blunder willen noemen. Ja, een hoop voor geleerd. Vraag vier, waar heeft u tot nu toe het meest geld mee verdiend? Uh, met datzelfde bedrijf, want ik had het net daarvoor verkocht aan die aandeelhouder. Hm. Dus uh, daar heb ik het meeste aan verdiend. En uh, dat heb ik later weer geïnvesteerd in een volgende bedrijf en daar heb ik ook weer aan verdiend. Dus nou ja, daar is het begonnen. Prima, weten we een heel klein beetje meer wie Oscar Kneppers is. Vier vragen en iedere week krijgt dus uh, een van onze gasten die vragen voor de kiezen. Ja, u bent bekend en rijk geworden met uh, uitgeefproducten, uh, e-Mers en Bright. Vertel eens even kort aan de luisteraars die het niet kennen. Wat waren dat voor bladen, meneer Kneppers? Nou, E-Mers was een zou je kunnen zeggen internetzakenblad wat een beetje lijkt op uh, Fast Company, uh, een combinatie van Fast Company en Wired, zoiets dergelijks, mm -hmm. uh, Amerikaanse voorbeelden. En dat ging echt over ondernemen en internet. En dat is 1998 lanceerden we dat. Dus toen was het ondernemen online nog vrij nieuw. Ja, ja, ja. Um, ja nu is dat natuurlijk dat blad bestaat inmiddels heel lang en uh, ja, dat is natuurlijk common sense inmiddels. Hmm. Beide bladen uiteindelijk verkocht. Eentje kwam er net al voorbij, hè, volgens mij. Dat, daar heeft u uh, wat ellende nog gehad met een aandeelhouder. Mm -hmm. ja, dat, uh, uh, dat, ja, precies. Ja, ja. Ja. Uh, rijk geworden tussendoor waren ook nog wat ingrijpende gebeurtenissen en keuzes in het privéleven. Heel kort, want u heeft een heel ernstig fietsongeluk gehad, toch? Ja, nou ja, dat, God, dat IMUS-verhaal, e ja, zo'n verhaal blijft maar een soort herhaald worden. Maar het is. Uh, ik heb IMUS e verkocht in uh, uh, twee weken na, dus tien jaar geleden, twee weken na 11 september. Um, en een half jaar later, donderde ik van mijn fiets, en uh, belandde ik in het ziekenhuis met een slagadelijke bloeding onder mijn hersenpan, in ja. coma, bla bla bla, vrij heel zwaar. Een verhaal, ja. In ieder geval was ik acht maanden minimaal uitgeschakeld, dus eigenlijk een jaar. En. Um, toen ik terugkwam was natuurlijk de hele wereld veranderd. En, en toen kregen wij ruzie, et cetera. En nou, Daarna een ander bedrijf opgericht, Bright, ook weer verkocht. Ja. Heel leuk blad, bestaat ook nog steeds. En daarna hebben we gezegd uh, met het gezin, we peren hem. En we zijn even in Spanje in de Pyreneeën gaan wonen. Wat heerlijk was en gezond en heel goed. En een jaar geleden zijn we daar terug van gekomen. En terug op u zelf. eventjes hebben we de, de innerlijke Oscar gevonden en gezond. Ja, nou ja die, ja, die was er altijd al. Maar uh, wat meer aandacht gegeven, ja, ja. ja. En dan nu iets nieuws, hè. Rockstart ja. Accelerator. Ja. Uh, Waarom starters helpen? Want daar komt het op neer. Nou, rockstart Accelerator is een onderdeel van rockstart.com zou ik kunnen zeggen. Maar Rockstart ik, heb ik een jaar geleden de domeinnaam van gekocht. Ja. Omdat ik ergens in een interview een keer zei dat uh, iemand vroeg... Ja, iemand vroeg wat ga je doen? Toen zei ik, nou ik wil hm. iets met start-ups gaan doen. Dat ja. wist ik al. En dat wist ik al toen ik in Spanje zat. En ik dacht, nou ik wil in ieder geval... Andere ondernemers gaan helpen. en Niet op een traditionele manier, maar eigenlijk door een global brand voor start-ups op te zetten... waarin ze zich kunnen herkennen, geïnspireerd kunnen raken... informatie kunnen vinden, advies, netwerk, noem maar op. Oké, okay, ze kunnen zich aansluiten. Als ja, zo. eigenlijk nou, is... Ja, nou, even voordat u zelf gaat uitleggen mm -hmm. het, het internet zijn werk laten doen. Mm -hmm. Want we hebben een klein stukje uit het filmpje gehaald wat op, uw, op de website staat. Eigenlijk is mm het -hmm. een, een soort manifesto. Laten we even luisteren. Take charge of your own destiny. This incredible time has made entrepreneurship attractive and more available than ever. Entrepreneurial spirit is focused on you doing your thing your way. That's why we love startups. All startups. En deze James hè? Ja, dit ja, ja, ja. ja. Maar, die starters, wat die zeggen. Deze, deze man zegt, dit bent u eigenlijk, maar dan met een andere, andere stem geluid. Waarom zijn die startups zo belangrijk? Waarom zijn die voor economische groei belangrijk? Nou, ik, er zijn een paar dingen waarom ik dit ben begonnen. Ja. Uh, wat dit manifesto, wat op rockstar.com staat, wat legt eigenlijk alleen maar de, de, de why van Rockstar uh, uit. Ja. Uh, waarom doen we dit? En de drijfveer is, wat deze man ook zegt, uh, deze schotse uh, voice-over, is we love startups. En waarom? voor alles waar ze voor staan. Ze staan voor vernieuwing, voor uh, de durven om nieuwe dingen te beginnen... en ja, niet te veel bezighouden met wat er in dat grote abstracte spel... wat economie heet, uh, gebeurt, maar altijd zien. Altijd kijken naar kansen. En daar hou ik heel erg van. En ja. het is niet zo dat... Kijk, ik vind een beetje hoer over de economie... zoiets als hoer over het weer... Het weer kan veranderen, je, het kan zelfs structureel op lange termijn veranderen. Uiteindelijk zullen er altijd mensen zijn die eten, zich willen vermaken, uh, moeten wonen, etc. Dus er zijn altijd markten en je hebt altijd... Men, alle bedrijven ter wereld zijn ooit begonnen ja. door mensen met een idee. Daar zit drive achter, daar zit visie achter. En ik ben extreem gefascineerd door wat mensen tot stand kunnen brengen. Dus precies, een ma hoe? menselijke manifestatiedrift zou je kunnen zeggen. Maar nu het hoe? Want uiteindelijk heeft u een belang als Rockstar Accelerator. Er moet ook geld aan verdiend worden, mm -hmm. heb ik al als ondernemer. Mm -hmm. wat, wat doe je dan precies? Hoe help je die mensen? Nou, Rockstar gaat eigenlijk beginnen met, uh, met het, dat evangelie van het vrije ondernemerschap te verspreiden... om het ja. zo dramatisch te zeggen, door een film te maken, een documentaire. En die documentaire gaat zeven start-ups wereldwijd volgen... Ja. Uh, in zeven steden die allemaal ergens in de eerste duizend dagen van hun bestaan verkeren. Uh -huh. Nou, door die film uit te brengen lanceren we het mediabedrijf rockstar.com. En dat is eigenlijk niks anders dan je zou kunnen zeggen een traditioneel mediabedrijf. Websites, apps, e-books, Rockstar Festival. Alles wat je kan doen om dat woord, dat evangelie van het vrije ondernemerschap... of hoe je het ook wil noemen, het start-up geloof, verder te verspreiden. Precies, maar dat is ook meteen een dat, formule... ja, dat, dat is een bron van inkomsten. Dat ja, ja. is eigenlijk een hele klassieke bron van inkomsten. En dat is eigenlijk ook een manier om te zorgen dat... Dat dat woord verspreid kan worden. Op het moment dat je connectie kan maken met al die start-ups wereldwijd. die allemaal zich herkennen hierin. en dat zijn bestaande start-ups. mensen die ooit start-ups waren. zoals ik. en die ook voor de derde keer van mijn leven ben. wannabes, mensen met serieuze aspiratie. wij zeggen eigenlijk van. Uh, Iedere ziel die we kunnen redden voor de poort van de corporation... dat is één die we gered hebben. <lacht> nou, als we dat hebben gedaan en je hebt het geloof... je hebt een merk wat mensen uh -huh. snappen, zich in kunnen herkennen... dan kun je zeggen, nu gaan we hands-on helpen. Yep. Dan heb je Rockstar Spaces, je gaat ruimte beschikbaar stellen. Rockstar Accelerator, je gaat ze coachen in een intensieve periode. Rockstar uh -huh. Angels, je gaat investeren. En dat zijn eigenlijk allemaal separate businessmodellen. En om die reden heb ik ook... toen iemand vroeg, ja, wat is dan eigenlijk voor een bedrijf? Ik zeg, ja, het is niet een mediabedrijf, want het is veel meer dan dat. Dus dan hebben we maar gezegd, het wordt... Uh, The greatest startup machine ever built. Dat is de ambitie. Dat is meteen wel een grote broek aan trekken, ja. Ja, ja, behoorlijk. Ja. Hoe ver bent u? Wat Daar heb ik er ook al wakker van gelegen. Maar dat is zijn. Ja. Ja. Dat ja, okay. <laughs> toch even nog terugkomen. Ja. Door liggen. Nee, maar dan moet je dat gaan bouwen. die zeven startups die zijn gevonden. Die documentaire komt er binnen of Die documentaire die gaat vanaf als het met de financiering daarvan goed gaat oh. einde, verder op dit jaar ja. gaan we daarmee beginnen. Die startups ja. hebben we nog niet gekozen, maar we hebben een grote pool van startups waar we uit kunnen kiezen. Hoeveel hebben je er nu? Wie hebben zich aangemeld? er een We hebben geen toekom? aanmelding. We zijn okay. die. Film die Op het moment dat ik de financiën rond heb, dan ga ik die film maken. Okay. En dan weet ik ook wie ik moet hebben. Ik weet wel waar ze moeten zijn en wat voor business ze moeten zitten. Maar het is verdeeld over wat alle voor, continenten. Wat voor business moeten ze zitten? Wat nou, Wat ik wil voorkomen in de... is... Uh, kijk, Zeker gezien mijn achtergrond heeft iedereen het altijd over... Oh, het zal er weer technology, media en internet zijn. Ja. Bij de Accelerator is dat het eerste programma zal ook... daar zullen ook veel van dat soort bedrijven in zitten. Maar Rockstar, de film, de documentaire, zal... We zeggen, we zijn over all great startups. Alles wat ik heb geleerd van startup mentaliteit, van de Silicon Valley style of doing business zou je kunnen zeggen. Ja. Valt heel goed toe te passen op retail, op fashion, op andere businesses. En dat wil ik eigenlijk toepassen op dingen Precies. als, ik zoek een... Innovatieve start-up, ergens in de wereld die iets met koffie doet. Ik zoek iemand die iets in fashion doet. Ik zoek iemand die een innovatief retail concept heeft, ja, maar green je, energy. Maar je selecteert ook aan de Poort. Hebben de knippers, neem ik aan. want het, niet iedereen met een rijpe groen... Voor die, groen film, en, die, die film is het heel Mag simpel. Uh, moet het iets zijn okay. wat goed uitziet. En maar, wat... maar hoe wordt er gefilterd straks? Want je krijgt straks rijpe groen op je af. Iedereen die denkt dat hij goed fashion idee heeft, die komt zich aanmelden. Daar wil je nooit in investeren. Die wil je wel een beetje op weg helpen. Die kan je in accelerator, kan je er geld aan verdienen. Maar er een euro in stoppen, dat is vraag 2. Mag iedereen binnen vooraan in de poort en daarna eruit gedood. Nou, het hebben. grappige is eigenlijk, als je natuurlijk een, een, een merk begint... wat begint met film en daarna een mediabedrijf is... Ja. dan kun je honderdduizenden, miljoenen mensen bereiken. En, ja. en daarmee kun je eigenlijk al heel veel filteren. Want Rockstar, de naam zegt het al, ja. is misschien niet voor iedereen. Als je een, een, een tweede winkeltje wil openen in het bedrijf van je vader... dan ben je misschien een starter, maar je voelt je toch meer aangesproken... tot hm. MKB-merken, zou ik kunnen zeggen, ja. dan Rockstar, waar Rockstar voor staat. Anderzijds... Uh, Iedereen die zich aangesproken voelt tot het merk is geschikt, zou je kunnen zeggen. En wat we daarna zullen doen is zorgen, Je moet de goede founders hebben. Het gaat om de ondernemers, dat is altijd waar het om gaat. Het moet schaalbaar zijn en het moet wereldwijd kunnen ja. groeien. Nederlandse vraag, wat kost het? Wat kost wat? Om je aan te melden als deelnemer in het Rockstart project. Nee, dat kost niks. Want wij, sterk nog, wij gaan ze betalen om uh, in dat Rockstart Excel programma nee, drie maanden niet dood te gaan. Dat is ook okay. nog belangrijk. Want ze <laughs> moeten zich focussen. Ja. Absoluut. Wanneer begint het? Het programma... Uh, is open vanaf 1 november voor aanmelding en vanaf ja. uh, maart volgend jaar gaat ja. het honderd dagen lang draaien in Amsterdam. Het Rockstar project. Initiatiefnemer Oscar Kneppers hartelijk dank. Hartelijk dank. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Trost in bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl. Ja, iedere week bel ik rond half twee met een hoofdredacteur van een vakblad. om het belangrijkste of opvallendste nieuws te horen uit een bepaalde branche. Aftrap deze week met Dirk van der Meulen, hoofdredacteur van Schuttevaar. Dat is de krant voor Maritiem Nederland. Meneer van der Meulen, goeiemiddag. Goeiemiddag. En op weg naar Antwerpen, naar de open scheepvaartdagen, begrijp ik? Precies, dat klopt. Maar, maar... Uh, gisteren is in, uh, in de Wagenatie aan de Schelde in Antwerpen. Uh, de beurs. Uh open scheepvaardagen, open drie dagen, morgen ook nog te bekijken. Dus we zijn onderweg. Wat speelt er op dit moment in de maritieme wereld waar we meer van moeten weten? Nou, uh, uh, iedereen kent natuurlijk het verhaal van, die, uh, uh, van de piraterij in, uh, in de Perzische Golf. Ja. Uh, wij hebben daar, uh, net als uh, heel veel andere media, ook uh, onze eigen uh, invulling aangegeven in de kranten deze week. We kennen het verhaal natuurlijk van die beveiligers die... Uh, via Defensie eventueel uh, uh, zouden kunnen worden ingezet. Maar ja. wat allemaal veel te duur is. Um, uh, wat, wat, wat, uh, wat ons natuurlijk vooral interesseert als, uh, als vakblad voor uh, varenden... is uh, hoe uh, uh, komen, die, uh, komen die opvarenden door die, door die gevaarlijke regio? Ja, wat moet toch nog nou, wel? Moet deze... je daar nog wel schepen langs willen sturen? Ja, dat, uh, dat, dat kan vaak niet anders. Okay. Uh, het kost zo gigantisch veel om via de Kaap uh, Zuid-Afrika om te varen. Ja. Dat is... Uh, dat is niet aantrekkelijk. Oké, okay, maar waar gaat het verhaal over in Schuttevaart nu? Uh, um, in? Nou, afgezien dus van het algemene verhaal... hebben ja. we ook een, een opvallend bericht van een, uh, van een opvarende van de Ham 310. Dat is een, uh, een hopperzuiger, ja. een Nederlandse hopperzuiger. Dat is zo'n ding waarmee die, je, uh, je een je haven kan opspuiten. Eerst zand uh, ja, opzuigen, precies, juist. Baggeren en, en opspuiten. Ja. En uh, uh, die vertelt uh, wat ze hebben gedaan om, mm -hmm. uh, om uh, door de golf van, uh, van Adem te komen. Ja. Uh, Maatregelen die ze hebben genomen. Vertel eens wat, een... wat Ja, wat hebben ze ja, gedaan? Zo was, er een, zo was er een ringleiding rond het schip gelegd met hoge druknippels. En als uh, piraten het schip dan zouden vallen, konden de baggerpompen daar een fikse waterdruk op zetten. <laughs> Ondergebaggerd. En ook was, ook ja. was er rond, een stellage, rond het schip een stellage aangebracht met onder stroom gezet NAVO-prikkeldraad. En was er een citadel waarin de bemanning zich kon verschuilen bij een aanval. Ja, dat. dat dat zijn natuurlijk dat zijn geen prettige omstandigheden waaronder je vaart. Nee, absoluut niet. Want je weet dus dat er, dat er en, uh, iets is. Zijn ze, ja. er, zijn ze er heel huis doorheen gekomen door de Golf van Aden? Ze zijn er heel huis doorheen gekomen. Ja, dit was ook een achteraf verteld verhaal. Dus uh, okay. uh, <laughs> het was een heel opgelucht verhaal. Ja. Algemeen in de maritieme wereld, wat speelt er op dit moment uh, ook in het, in het blad? Nou, in, in, in het land, uh, in, de, in de binnenvaart, waar wij uh, met Schuttevaart vooral heel sterk in zijn, is... Uh, uh, ja, de... Uh, ...actueel de ontwikkeling van hoe kom, je, hoe kom je uit de crisis vandaan. Want de ja. uh, binnenvaart heeft behoorlijk tikken gehad. Ja. Uh, er is een binnenvaartambassadeur uh, op last van minister Schulz... Uh, ...werk geweest om uh, met organisaties te praten, met banken te praten... ...met allerlei partijen te praten en hm. zo. En een, een interessante ontwikkeling is dat uh, je nu die uh, binnenvaartorganisaties... Die, ...die toch heel erg verdeeld heten te zijn... Ja. Uh, dat, die, ...dat die elkaar gaan opzoeken. Uh -huh. En ik heb uh, toevallig van de week een interessant gesprek gehad met uh, Roland Kortenhorst. dat is de voorzitter van uh, uh, Kantoor Binnenvaart, ja. een van de twee uh, grote bronsorganisaties. Oud-CDA-Kamerlid is hij ook, hè? Oud-CDA-Kamerlid, ja. ja. En, uh, en uh, Roland Kortenhorst is met al zijn enthousiasme uh, keihard bezig om uh, uh, ook die schippers ervan te overtuigen dat je in eenheid gigantisch veel meer bereikt dan, uh, dan apart. En, dat lijkt, uh, dat lijkt toch een hele positieve ontwikkeling te zijn. Waardoor ook het uh, hmm. zeg maar hele lobbyverhaal uh, van, uh, van, de, van de sector naar uh, Den Haag en Brussel en zo allemaal veel sterker wordt. Juist. Nog één uitspijtje, meneer Van der Meulen. Wat hebben we nog niet uh, gehoord van u, wat wel lezenswaardig is in Schuttervaart? Uh, ja, we hebben, uh, we hebben deze week op de website schuttervaart.nl nog een. Uh, een merkwaardig bericht van uh, twee tankers die uh, verkocht zijn naar Nigeria, twee mm -hmm. binnenvaarttankers. Ja. ja, Die zou je normaal niet over uh, zee laten varen. Uh, die, die, die zouden dus ook achter een sleepboek moeten gaan, maar die blijken dus ongeveer op eigen kracht richting Zuid-Afrika, of richting Nigeria gevaren te zijn. Okay. En nou is, uh, zijn ze uh, terechtgekomen te in de golf van Biscaïne in, uh, in een zware storm, uh, mm. uitlopen van Arin. En uh, de schepen zijn, zijn losgeslagen van, van de sleepboot. Ja. En uh, eentje is uh, doormidden gebroken. Dat is Goh, wel... dat is rommelig. Een uh, tanker die jarenlang, uh, of zo'n tientallen jarenlang... op de West-Europese vaarwegen heeft gevaren. En ja. die, uh, die nu uh, twee, twee kilometer diep op de bodem van, uh, van het Oceaan ligt. Dus ja. uh, helaas. Precies. Nigerianen die met een binnenvaarttanker even de zee op wilden. Dank u wel voor, uh, voor uw toelichting, Dirk okay. van Meulen. Hoofdredacteur okay. van het werkblad Schuttevaart. De krant voor Maritiem Nederland. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com-tros in Bedrijf. Deze week is hij 100 dagen on the job. Reden voor ons om Hans Biesheuvel, die sinds 1 juni van, van dit jaar voorzitter is van de MKB Nederland, uit te nodigen voor een goed gesprek. Daar hebben we ook lekker de tijd voor. Wat heeft de voorman van de Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf allemaal voor elkaar gekregen? En hoe bevalt zijn nieuwe job? Meneer Biesheuvel, hele middag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. 100 dagen aan het werk. Valt het mee of valt het tegen? Het valt reuze mee. Het oh, is ik krijg... makkelijk. Ja, nou ja, ik krijg er heel veel energie van. Ja. Uh, je bent lekker met ondernemers bezig, voor ondernemers bezig. Mm. Ja, en als je 23 jaar uh, fully hearted uh, ondernemer bent zoals ik... dan mm. is dat uh, ja, een geweldige omgeving om te werken. Ja, maar toch zitten er ook tegenpuntjes. Want uh, u weet, het pensioenakkoord in, in, in het begin van uw carrière bij MKB Nederland... mocht u krabbel meezetten rond het pensioenakkoord? In mijn eerste week zelfs. In uw eerste ja. week? Ja, al ja. eerste week. Nou, het kind is nog steeds niet... Uh, nog niet toch nog niet tot volle was omgekomen. Dat lijkt te wankelen, hè? Pensioenakkoord. En ja, voor... uh, wij wachten gewoon af wat er maandag komt. Kijk, we hebben een akkoord. We ja. hebben een handtekening van me, mevrouw Jongerius. Ja. Uh, ja, Ik ga er gewoon vanuit dat we maandag uh, ja. van haar te horen krijgen... dat ze voor haar handtekening staat. Dat heeft ze steeds uh, gezegd tegen ons. Ja, maar die dat handtekening... komt goed. We weten dus daar dus gaan we gewoon vanuit. Die handtekening is niet gek veel meer waard. Want al die bonden, de hele achterban heeft gezegd... we zijn tegen, mits. Ja, en toch is dat vreemd. Want ja. uh, vorig jaar uh, in 2010... Uh, op 4 juni was er ook een pensioenakkoord. Hm. Toen heeft het grootste deel, meer dan 80% van de achterban van de FVV, ja gezegd tegen dat akkoord. Ja. Vervolgens zijn er nieuwe gesprekken gekomen vanwege het nieuwe kabinet. Er zijn een aantal nieuwe toezeggingen gedaan en mm. toch is men nu tegen. Ja. Dus we hebben het idee dat het niet echt alleen maar over het pensioenakkoord gaat, maar okay, ook over andere dingen. Laag. Waar gaat het dan over? Wat is uw idee? Ja, ik ga er gewoon niet over speculeren, hè. maar wat ik jammer ah, vind... kom op, het is zaterdag. Twee uh, dagen, Dat mag best gespeculeerd Nou, ja, worden. Waar ik, ik mij zorg over maak is dat dit toch een beetje de bel aan de wortel van de overleg economie is. Mm. We zijn uh, denk ik een van de best presterende economieën in de wereld, ja. mede dankzij die overleg economie. Mm. Nou, ik loop er nu drie maanden rond. Ik moet zeggen, ik ben daar eigenlijk heel positief over. Wat gebeurt er als we dit niet doen, dit pensioenakkoord niet tekenen... en een uiteindelijk uitgekleed akkoord krijgen? Of in ieder geval een duurder akkoord voor werkgevers, want daar komt het op neer, denk ik. Nou, het komt niet per se aan op duurder. Ik denk dat uh, wat het probleem is. Nou, maar nu dat is toch is... uiteindelijk wat de andere kant van de sociale partners wil. Die willen gewoon meer geld en meer garanties. Ja, kijk, het probleem op dit moment van, van het huidige pensioenstelsel hm. is dat het onvoldoende schokbestendig is. Ja. Onvoldoende toekomstbestendig is. Uh, dat we geen goede afspraken hebben over risicoprofielen. Hm. Ja, want het, het risicoprofiel van een pensioenfonds. Dat vinden wij als werkgevers, maar ook met, uh, met FNV en andere bond, uh, bonden goed besproken. Het yeah. zou eigenlijk veel meer een zaak moeten zijn van werknemers en werkgevers gezamenlijk. Mm. Uh, en hoe meer risico je wil nemen, hoe meer kans op een ho wat hoger rendement. Mm. Maar hoe meer kans ook op als het tegenvalt dat het uh, yeah, wat dat het minder wordt. Precies. Uh, yeah. Maar, maar zeg, je hebt dan wel met elkaar uh, de gelegenheid om het risicoprofiel vast te stellen. Samen met ja. Yeah. En yeah. Uh, dat is op dit moment niet zo. Uh, daarnaast is het zo dat we op dit moment... op een hele historisch hoog premieniveau zitten. Ja. Uh, en in die hoge premie zijn wij als werkgevers bereid... echt te stabiliseren op dat niveau. Uh, en in die hoge premie zit ook een, een risicodeel, een risicopremie. En die dient er dan juist voor dat in mindere tijden... Uh, dat uh, de klap opgevormen en Precies. dat is niet gelijk via de premies ja, ja. Nou, dit pleidooi zal hopelijk worden meegenomen maandag... en uh, wie weet wat de bonden doen. Nou, ik, ik, ja? ja? Nou ja, ik wil er toch nog één ding graag over zeggen. Ja. Ik, ik ga er gewoon nog steeds van uit... dat de handtekening van mevrouw Jongerius hm. uh, staat... en dat die echt wat waard is. Als het niet zo is, en dan waarschuw ik echt hoor, dan is het toch de, wortel aan de, aan de, aan de, of de bel aan de wortel van de overleg-economie. Ja. Uh, en dat zou een hele slechte zaak zijn... want hm. het is geen tijd voor verdeeldheid. We staan toch... Uh, voor moeilijke tijden. Ja, wellicht een recessie. We hebben een eurocrisis. Ondernemers zijn uitermate onzeker op dit moment. Uh, dus we hebben niks aan verdeeldheid. We hebben juist veel aan overleg. En aan de polderoverleg. Dus ik pleit er echt voor dat het FNV uh, dat ook meeneemt in haar afweging aanstaande Maat. Precies, de waardewetenschatten van de handtekening van Jogeries. Zo is het. Daar kan het op neer. Eventjes naar u zelf, want u bent ondernemer. He, al jaren, zegt u, 23 jaar, maar nu uh, ook uh, ja, als ondernemer aan het roer van, uh, van MKM Nederland. Geen bekende Nederlander, geen Luc Hermans, maar gewoon een, een man die, die, die, een, die een bedrijf heeft. Ja, dus is dat voor... een voordeel of een nadeel? Nou, ik denk dat het een verstandige keuze is. Kijk, ondernemerschap. <laughs> dat zou ik ook zeggen als ik u kijk ja, inmiddels had. Maar ja, maar goed, kijk, ik geloof enorm in de ondernemerschap. Ja. De, de kracht van Nederland wordt toch bepaald door de kracht en de, de, de dynamiek van de ondernemerschap. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat die stem van ondernemend Nederland goed gehoord wordt in Den Haag. Mm -hmm. ja. En op andere plekken, ook in Brussel heel belangrijk. Maar ik denk ook voor ondernemers het belangrijk is om een herkenbaar geluid te hebben. Hm. Dat ze denken, hé, daar zit toch iemand die ons begrijpt. Ja, die denk weet. Bela dat, ja, denk dat het belangrijk is. Oké, okay, um, ik wil even naar de wapenfeiten. Welke wapenfeiten heeft u op dit moment voor elkaar in die eerste honderd dagen? Want ja. een ondernemer, honderd dagen zijn eigenlijk... Daar, daar moet je er als minimaal vier hebben, doen ze eens. Ja, nou, ik hoop dat, we, dat u even de tijd heeft, want ik heb al een aardig <laughs> ja. lijstje. Nou, kom maar. <laughs> uh, nou, laten we eens even beginnen met de Irritator, die mij altijd uh, 23 jaar lang geërgerd heeft. Ja. De verplichte heffing voor de Kamer van Koophandel. Ja. Die wordt afgeschaft, mm -hmm. die accepteer hier ook niet meer in de bus... Uh, vanaf volgend jaar? Ik denk een hele mooie, mooie stap voorwaarts. Ja. Heeft, uh, heeft, daar heeft u voor gezorgd? Ja, we hebben als MKB Nederland al jaren voor uh, gepleit. Ja. Uh, en ik heb in een van mijn allereerste dagen tegen Maxime Verhagen gezegd... als wij een goede relatie willen opbouwen, schaf dat ding af, die, ja. die heffing. En zie, hij heeft het aangekondigd dat het hm. gaat gebeuren. Dat dus is een hele goede stap. En straks je de stofwolken door de kantoren van de Kamer van Koop. Uh, Wat ja. gaat u daarmee doen? Want die heffing kwijt, dat lijkt me interessant uh, om dat als MKB Nederland volgens in te vullen. Maar je krijgt heel veel mensen op je af die, die toch nog wel informatie willen. Ja, maar goed, het kabinet heeft een plan om uh, een, een nieuw overheidsloket te introduceren. Ja. Hè, het, het ondernemersplein. Nou, wij pleiten ervoor dat dat een digitaal plein wordt en mm -hmm. niet in fysiek. Een plek ergens in het land, maar echt gewoon digitaal, modern ja. ingericht. Waarbij niet alleen uh, een, een stuk van de Kamer van Koophandel dienstverlening nog te krijgen is. Mm -hmm. Maar daarnaast ook een aantal andere zaken, zoals bijvoorbeeld Sintens ja. en het agentschap uh, NL. B nog een paar punten. Nog twee wil ik er weten. Ja, ik heb er nog een heleboel hoor. Uh, de, de twee, nou, de twee, de twee belangrijkste nog. Ja, nou, wij zijn erg enthousiast over het MKB-innovatiefonds. Dat is een nieuw fonds, 500 miljoen euro mm -hmm. ja. wordt er beschikbaar gesteld voor het MKB. Ja, dat is toch nou, nogal wat, hè? Dat is, is heel veel. En zeker in een tijd waarin er 18 miljard bezuinigd moet worden... vind ik dat ongeveer een van de beste maatregelen die het kabinet genomen heeft... Mm. Het gaat maar is in... het structureel? Want we weten allemaal financiering, daar loopt u ook ja. erg tegen ja. Bankiers die niet mee willen, herfinanciering is hartstikke ja. duur. Ja. Daar kom je niet mee. In het laatste, het laatste issue van ondernemen heeft u daar nog eens van gezegd... kom op bankiers, ja. we willen nou eens praten. Ja. Maar een half miljard is toch een druppelig begroeiende praten. Ja, dat is wel een heel belangrijk signaal. Het feit dat, uh, dat het, het MKB Innovatiefonds uh, heet... Ja. vind ik al een geweldig signaal. Kijk, we zijn een MKB-land... 99, ruim 99% van de Nederlandse bedrijven zijn MKB-bedrijven. En ja. ja, we hadden vroeger de Insteer, de Peer, de ja. Weer, al die investeringsregelingen speciaal voor het MKB, allemaal afgeschaft. En die waren veel groter dan die half miljard. Ja, maar die half miljard is wel een, dat wordt wel een revolverend fonds. Dat is een moeilijk woord. Maar mm -hmm. dat is een fonds wat permanent beschikbaar blijft voor het MKB. Ja. Dat betekent, daar kan je geld lenen. Het is geen gift, het is geen subsidie. Je kan daar geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Ja. Het geld moet wel weer terug. Ja. En is dan weer beschikbaar voor, uh, voor andere ondernemers. Hm. En wij denken dat dat een heel goed signaal is, ook voor de banken. Hm, uh, ja. Uh, want, want ja, die moeten toch wel een beetje uit hun, uh, uit hun comfortzone komen ja. eventjes over, over uh, MKB Nederland zelf hè? want uh, een van de grote kritiek op de Kamer van Koophandel was altijd dat je daar uh, wel voor betaalde maar nooit wat van terugkreeg nee. en een van de veel gehoorde kritiek op uh, MKB Nederland is dat, uh, uh, dat er, dat er uh, uh, ja, veel wordt gepraat maar weinig wordt gedaan we bespraken één ondernemer die verwoorden dat gevoel dat vaker wordt gehoord luister even mee MKB Nederland uh, is een uh, club uh, die wel degelijk ook heel veel praat over uh, de problemen die uh, het bedrijfsleven tegenkomt. Uh, maar ook hiervoor geldt weer dat, dat de ondernemers het gevoel hebben dat het bij praten blijft. Hm. En ondernemers zijn uh, eigenlijk doeners. En hebben zo graag dat er ook echt uh, daadwerkelijke resultaten geboekt worden. En dat het ondernemerschap wat meer doordringt uh, in de praatcultuur. Nou meneer Biewssel, dit was Patricia Linhard, voorzitter van onderwijs van de, de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ja. Een praatclub bent u. Uh, nou, niet zo'n mooi, uh, ja. mooie kritiek, hè? Nou, daar ben ik het uiteraard helemaal niet mee eens. <laughs> uh, maar dit is uw klant. Ja, maar goed, kijk, we hebben de, we, ik ben uh, 6 juni begonnen. Ja. En uh, als u me nog de tijd geeft, wil ik nogal een paar dingen noemen... die we in die, in die drie maanden al bereikt hebben. Nou, maar, maar twee minuutjes, maar ik wil even ja. uw, uw reactie op dit. Ja, nou ja, kijk, wij zijn een club, uh, laat ik dat zeggen... die staat voor het ondernemerschap, die staat voor het MKB... Uh, ik wil de uitstraling uh, neerzetten van ja. een club die echt wat dingen doet voor ondernemers. Uh, dat maken we ook waar. Dat ga ik ook waarmaken de komende ja. maanden. Dus ik hoop dat deze mevrouw uh, over zes maanden nog een keer in de uitzending uh, wil komen. En dan ben ik heel benieuwd hoe ze, hoe ze dan reageert. Ja, wat gaat u als eerste waarmaken nu? Want dat, u, uw jacht op bank hier, voor financiering, daarvan zegt u ik nodig ze uit om eens te komen ja. praten. Is dat, moet dat niet veel harder? Moet u niet gewoon zeggen als u het niet doet dan richt onze eigen bank op? Dit ja, is het ja, steeds ik, met ik de NMW bankies... gedaan hè? Ik kan bankiers natuurlijk niet dwingen tot kredietverlening. Nee, precies. Maar je maar kan ze we wel, wel bypassen door hetzelfde te gaan doen. U heeft 500 miljoen in de tas. He? U bent uw eigen bank vanaf nu. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat geld staat niet bij MKB Nederland, helaas, nee. op de rekening. Maar, maar bij het ministerie reden, van ik. Economische Zaken. <laughs> vragen bellen. Maar nogmaals, door veel aandacht te vragen voor deze problematiek. Ja. Uh, door bankiers echt aan te spreken. op het hm. feit dat ze gewoon de tafel ondernemer niet spreken. Merk, merk ik, krijg ik veel weerklank. Ja. Uh, dus ik, het maakt wat los in Nederland. Denk ik heel belangrijk. Hm. Um, maar daarnaast zijn we bijvoorbeeld heel druk bezig met de aanbestedingswet. Heel belangrijk voor het MKB. Hm. Er ligt een nieuw, nieuw wetsvoorstel bij de Tweede Kamer... waar we jarenlang voor gelobbyd hebben. Hm. Uh, wat een enorme stap voorwaarts is voor het MKB. Ja. Dus niet onbelangrijk. Um, daarnaast maken we ons druk over criminaliteit. Uh, belangrijk. Ja, oké, okay, maar daar wil ik eventjes aan blijven. Nogmaals, wat gaat u nu doen in zes maanden... dat we mevrouw Linhart hier weer terug kunnen halen... die zegt, nou, ik heb destijds gezegd dat het een praatclub is. Heel kort nog, meneer Biesheuvel." Wat gaan we doen? Nou... We gaan werken aan verminderen van criminaliteit samen ja. met het ministerie van Justitie. Ja. We gaan werken aan terugdringen van regelzucht. Want regelzucht in Nederland is enorm. Ja. staat hoog bij mijn vaandel. En belangrijk, de arbeidsmarkt is niet flexibel genoeg. Er ja. staat helaas weinig over in het huidige regeerakkoord. Wij zullen bij dit kabinet blijven aandringen op uh, toch dat openbreken en de Mende Juist. Ja. Dank u wel. Hans Biesuivel hoorde u de voorman van MKB Nederland. De eerste honderd dagen voorzitter. En dat blijft hij nog velen als we alle plannen horen... die hij nog moet uitvo ten uitvoer leggen. Dank u wel. En dan, Arco van Brakel. Die was in 1994 een van de oprichters van Euronet... de eerste commerciële internetprovider van Nederland. En tegenwoordig is hij met vijf bedrijven een echte serieondernemer. Onze verslaggever Michel Blok bezoekt iedere week een succesvolle ondernemer... tijdens een zeldzaam momentje van spanning. Uh, sorry, van ontspanning moet ik zeggen. Deze week gingen we naar het krachthonk van Arco van Brakel. Work hard, play hard, rest hard. En als je het consequent doorvoert, dan heb je eigenlijk overal tijd voor. Dus af en toe keihard werken. Het is heus niet zo dat elke dag helemaal in balans is. Soms is het ook van s morgens vroeg tot, tot midden in de nacht te werken. Maar het betekent ook dat je af en toe 100% rust moet pakken. Dus telefoon uit, even rustig hardlopen... of rustig mountainbiken of iets anders doen. Het gekke is, als je dit doet, work hard, play hard, rest hard... dan leef je helemaal in het moment, leef je altijd in het nu... en doe je alles 100% met alle aandacht... waardoor je per saldo eh, eigenlijk precies datgene doet wat je wilt en dat ook nog beter doet dan, dan andere mensen... en dat ook nog eens een keer in betere balans doet. Nou, Dat is mijn motto qua ondernemerschap. En dat werkt ongelooflijk goed. Ja, eens kijken, Ja, nou, dit is uh, de deur naar het zoeteren, het, uh, het krachthonk. Echt fitnesshok, hè? Ja, het echte fitnesshok. Echt, elke vezel van je lijf kan je hier trainen. Het is niet heel groot, maar uh, ruim genoeg uh, voor een goede, hele goede... professionele home-trainer. Die hangt ook aan, uh, aan de laptop... He, er zitten allerlei routes in, zoals de Alpe d'Huez en andere, andere berg. En je voelt eigenlijk precies de weerstand die je voelt als je het in het echt zou fietsen. Ja, zo'n uh, cross-trainer natuurlijk. Er mist alleen een poster van Arnold Schwarzenegger. Ja, van Schwarzenegger ben ik ook niet zo'n hele grote fan. Er zouden eerder een poster van Sven Kramer hangen, bij spreken. Kijk, ik vond het wel mooi dat Johnny Davis, die uh, wereldkampioen schaatsen, die had altijd een uh, foto van Erme Wendemars op zijn koelkast hangen. Maar ja, dat was ook de man die die wilde verslaan... Maar ik heb met sporten niet iets van, die moet ik verslaan. Dus dat soort motivatie heb ik uh, eigenlijk niet nodig. Ik vind sporten echt een middel om gewoon uh, fit... Gewoon eigenlijk mijn zakelijke prestaties goed te kunnen leveren. En daar moet je gewoon allround fit voor zijn. Ja, geloof je daar echt in dat een, uh, een ondernemer met een dikke buik... die zich niet prettig voelt in zijn lichaam... dat dat geen goede ondernemer zou kunnen worden? Oh, dat kan het zeker worden, maar dan moet hij wel die buik wegwerken. <laughs> ja, ik ga nu weer op de cross trainen. Daar doe ik meestal mijn warming-up op. Ik hartstikke mijn hartstikke dat kun je ook goed, goed instellen. Je kan op een gegeven moment je maximale hartslag bepalen. En als je die weet, dan weet je ook wat je verzuringspunt, je omslagpunt is. Daar moet je eigenlijk onder blijven. En dan uh, zorg dat je niet heigt. <laughs> je hebt alles uh, echt helemaal onder controle. Hè? Ben je ook zo uh, in het zakelijke leven? Nee. <laughs> nee. Nee, in tegendeel zelfs. Um, mensen heb je per definitie onder controle. En je werkt altijd in teams. En um, ik geloof heel erg in vertrouwen geven en in loslaten. En wat zijn nou momenten uit jouw carrière dat je zei... van nou dat was echt een heel moeilijke periode en daar ben ik bovenop gekomen dankzij sport? Nou, een hele moeilijke periode was, uh, was de periode dat heel de internetbubbel uit elkaar was gebarsten. We hadden een bedrijf dat heette Jambi. Dat heb ik samen met, uh, met mijn overleden compagnon Simon uh, opgericht en met Adam Curry. En Het was in potentie een zeer succesvol concept... omdat we feitelijk deden wat YouTube tegenwoordig doet, maar dat ging mis... En als het dan misgaat, dan krijg je een beetje kompionsruzie. Dus Eddie dus en ik zijn zeker geen vrienden meer. Dat is een eufemisme. En ik moet zeggen dat juist die periode toen we met, met advocaten en deurwaarders rollenbollend over straat gingen. Euh, nou, toen heb ik even toe, af en toe eventjes hard euh, in het bos lopen rennen. om te zorgen dat ik even mijn gedachten weer op, op een rijtje kon krijgen. En toen je eind 98 euro net verkocht, had je rond die tijd veel spanning? Ja, toen wist ik nog niet wat ik nu weet. Um, het was een heel emotioneel traject. Want we hadden als aandeelhouders onder elkaar... Was, was er ook wat... wat euh, nou laat ik het netjes zeggen... wat problemen waren er. Um, en dat gaf heel veel spanning. Zo'n deal zo'n onderhandeling duurt zo lang. En het is wel je kindje, het bedrijf. Dus ik vond het een hele emotionele periode. Um, ja, en toen ging ik nog niet zo gezond met mijn leven om als nu. Ja, en toen kreeg ik een burn-out. In 2000. Toen we eigenlijk alleen maar financieel succes hadden. Maar... Ik heb daarvan dus geleerd dat financieel succes wat anders is dan echt succes. En de grote denkfout die heel veel mensen maken is... Um, als je geld op de bank hebt, dat je dan succesvol bent. Maar is niet zo. Dat geld heb je ergens mee verdiend. En toen je het aan het verdienen was, toen was je succesvol. Maar niet toen je het geld op de bank had. Dan moet je weer opnieuw beginnen en opnieuw succes te boeken. Toch een beetje aan het heigen al? Ja, dat verbaast me ook. Maar ik praat normaal nooit zoveel als ik op zo'n cross trainer sta. Maar Hoe is de even... hartslag? Martslag is nu precies 100, dus hij is langzaam aan het stijgen. En um, ja, hij moet een beetje 120 worden, daar zijn we naartoe aan het werken. Maar normaal had ik hem nu al wat zwaarder gezet... maar omdat ik al eigen tijdens het praten... Dus hou ik hem even op het ietsje lagere wattage. Praten en sporten gaat kennelijk niet samen. Of hij mannen kunnen gewoon echt niet multitasken, dat kan ook. Uh... Ja, hoor hoort ons verslag even Misha Blok in een ontspannen, maar ook inspannend gesprek met serieondernemer ondernemer Arco van Brakel. Hij was echt aan het werk. En wij gaan verder met... Met rubriek geld verdienen aan. Mocht u van plan zijn om straks met de hond door het bos te gaan wandelen... of misschien heeft u dat al gedaan... dan realiseert u waarschijnlijk niet dat dat bos eigenlijk een goudmijntje is... Niet zozeer de bomen die er staan, maar bijvoorbeeld de takken die er vanaf vallen. Want die zijn gewoon geld waard. En daarom is de handel in houtsnippers meer dan bloeiend. Kan je veel geld aan verdienen? En bij ons de gast is Kees Boon, voorzitter van de AVIA, de Algemene Vereniging Inlands Hout. Meneer Boon, goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet die vereniging precies? Die vereniging behartigt de belangen van ondernemers die actief zijn in de Nederlandse bosexploitatie, rondhouthandel, oogsten van hout en de verwerking van hout. En in toenemende mate ook in de handel in biomassa. En biomassa, want ja, hout is biomassa, hè? Hout is biomassa al uh, sinds Adam en Eva. Maar uh, tegenwoordig hebben we daar de nieuwe naam biomassa voor gevonden. Wat valt er allemaal onder biomassa behalve hout? Uh, nou, allerlei soorten groenige materialen die vanuit de natuur gegroeid zijn. Dus uh -huh. dat geldt zowel voor hout als andere plantaardige materialen. En wat is er nou bio aan die massa? Bio is dat het in de natuur gegroeid is. Ja, precies. Maar er zit ook nog een mooie component in, want het is helemaal CO2-neutraal. En dat is nu net het cruciale element. En Juist. dat maakt het ook zo interessant op dit moment. Oké, okay, hoeveel bedrijven zitten er, wat laten we uh, even op één ding specifiek gaan zitten, houtsnippers, want daar kun ja. je geld bij verdienen. Hè? Hoe moet ik me dat voorstellen? Waar komen die houtsnippers dan vandaan? Die houtsnippers komen uit uh, verschillende bronnen. Landschappelijke beplantingen. Uh, toppen we, en takken ik, en kruinen van bomen. Bomen dus, landschappen ja, en Dat U begint meteen met jargon, daar weet ik niks vanaf. Dat <laughs> U van, rijdt er elke dag langs. Gewoon bomen. Bomen, bomen. Oké, heel goed. En dan vallen takken af? En dan vallen takken af en ja. die moeten worden opgeruimd. En die kun je klein maken. En als je ze op de goede manier klein maakt, ja. dan kun je ze leveren bij een energiecentrale. Hé, hey, wacht even. Dus dat hout wat geschredderd wordt, wat, waar die mannen die takken in die shredders staan te doen, dat verzamel je, breng je bij, bij de Eneco's en de RWE's van deze wereld. En niet, en niet alleen de grote jongens die u net noemt, nee? maar ook tal van kleinere installaties. Ja. Uh, we kennen een paprika-tiller, we kennen meerdere glastuinbouwers, ja. we kennen een kuikenbroeder, uh, we kennen zwembaden waar in toenemende mate houtenergie wordt gebruikt. Hey. En dat is interessant voor de mensen. Natuurlijk vanuit de achtergrond ja. klimaatverbetering. CO2-neutrale brandstof. Ja. Ja. Uh, en het is uh, energie-neutraal. Het is uh, CO2-neutraal. Ja, maar u zegt zelfs, ja, wij, het is wel verbranden. Hè? Je gooit wel het, ja, zeker. weer roet de lucht in. Maar u zegt, ja, die CO2 is eigenlijk al uh, in die bomen op, door die bomen opgenomen. Je dus het is neutraal. CO2 die uit de atmosfeer in de bomen okay. is genomen. En die weer vrijkomt bij verbranding. En met die boom, alle soorten hout? Alle soorten hout. Maakt niet uit. Nee, klopt. Als het behoud is, is, het goed. Precies. En, en hoe wordt dat dan ingezameld? Want u moet dus ergens langs iemand moet de inzameling doen van dat hout. Dat klopt, daar zijn natuurlijk speciale bedrijven voor met ja. speciale machines... die dat bij elkaar harken, zogezegd, ja. mm -hmm. en dat opwerken tot uh, geschikte brandstof. Oké, okay. en die 80 bedrijven die aangesloten zijn in de vereniging... die verzamelen, die zorgen ervoor dat het bij elkaar gebracht wordt, geperst... en dan gaat het naar de afnemers. Precies. Dat ja. is hoe het werkt. Is het een beetje grote handel? Als je nou kijkt naar de totale energiebehoeften van, uh, van bedrijven... Uh, wat pakt u dan weg zo'n beetje van de nou, dat traditionele is, uh, fossiele -energie? Dat is Op dit moment is dat nog maar een paar procent ja. in de Nederlandse uh, totale energiemarkt. Uh -huh. Maar we hebben natuurlijk gigantische doelstellingen. Ja. Uh, Kyoto, Europese doelstellingen ja. en dus ook Nederlandse doelstellingen... Uh -huh. dat we in 2020 toch 20 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen hebben. Ja. Daarbij is een belangrijk deel zal zijn biomassa. Juist. En daar vult u dan een groot stuk van in. Is het een bloeiende bedrijf? Hoeveel geld gaat erin om op dit moment? Dat kan ik niet precies in euro zeggen, want er is niet een exacte statistiek van. Maar dat gaat om meerdere honderden miljoenen op dit moment al. Als je pakt vanaf het moment van oogst. het verkleinen, het transporteren, het verwerken tot geschikte brandstof voor centrales. Ja. en de installatie van die centrales zelf. En hoe snel is het gegaan? Want u zegt nu, het is een bedrijfstak die honderden miljoenen waard is nu met, met 80 leden. Hoe was dat, zeg, tien jaar geleden? Tien jaar geleden was dat. Nou, nog minimaal. Daar was hm. ook wel gebruik van biomassa... maar dat ja. was een heel beperkte schaal. Okay. Je moet ja. overigens, uh, ja. bij, bij deze totale omvang... moet je ook in beschouwing nemen de hoeveelheden import. Want we importeren inderdaad ook een behoorlijke hoeveelheden biomassa... uit Canada, uit Brazilië, uit Rusland... Wat in de vorm van pellets, zijn die kleine korreltjes, binnenkomen als bijstook bij kolencentrales. Duidelijk, u zegt energiecentrales in klanten, maar ook zwembaden en paprika telers en hoe dan Eindeloze toepassingen. Kan dit ook in auto's worden gebruikt, straks bijvoorbeeld? Nou, dat was in de Tweede Wereldoorlog wel. Met een rookgas, groot ding achter je auto. Maar dat lijkt me nog wat minder waarschijnlijk. Maar toch, ook van hout kun je wel vloeibare brandstoffen maken. Dat gebeurt op dit moment al. Wat voor brandstoffen dan? Dimethyl ether. Die dat, methyl eten. Ja, deed mee. En dat is prima te gebruiken als brandstof uh, voor. Je moet de, de motoren er wel voor geschikt maken, maar dat ja. kan al. Dat kan ik ben wel. in Zweden ben ik geweest bij een papierfabriek. En daar werd de, de. Je weet van papier dat wordt van hout gemaakt. Ja. Het bruine gedeelte wat in het boomstam zit. dat wordt uh, doorgaans gebruikt als brandstof in de papierfabriek zelf. Ja. Voor de warmte die daar nodig is. Ja. Uh, maar wat ze daar nu doen is ondertussen nog minder hout gebruiken als brandstof... voor de energiebehoeften van de papierfabriek. En die black liquor, dat bruinige afvalmateriaal... dat wordt gedestilleerd en daar wordt al biodiesel van gemaakt. ja Biodiesel. En dat is fantastisch, want vrachtwagens worden daar al ingezet. Die rijden op biodiesel, dus er wordt hout uit het bos gehaald... op houtdiesel en producten worden weer afgevoerd op diezelfde houtdiesel... Kring... Een mooie gesloten kringloop De kun je kringloop krijgen. De kringloop is daar, nee precies. Die is fantastisch. Nou, nou ben ik particulier en ik heb een vrij voorstuk bosgrond. Ik geef hier een hypothetisch geval, uiteraard. Ik heb een tuintje in de stad in Den Haag. Uh, maar stel, ik heb daar veel bomen, ik snoei. Als ik dat aanbied aan een van uw uh, uh, uh, uh, aangesloten bedrijven, krijg je daar als particulier geld voor? Nou, op dit moment al niet. Op dit moment. Ja, dan zijn we. Een beetje is... geld verdienen aan ons en <lacht> uh, zelf <de> te <lacht> zetten. Ja, dat is handel. <lacht> dat, dat is, is Nee, nou, Op dit moment liggen de kosten van, inz van, van inzameling en verkleinen. die liggen nog om dusdanig niveau dat dat nog maar net een, nou ongeveer een nul operatie is. Maar voor de bedrijven die daar... In zitten. Die, die kunnen er inderdaad geld over verdienen. Ja. ja, groeien ze nog steeds hoeveel leden volgend jaar? Uh, nou, wij mikken wel op inderdaad, ledengroei. Ja. Uh, en daar zitten we ook te, vooral ook te kijken naar die ja. bedrijven die uh, inmiddels in uh, recyclinghout zitten, ja. uh, maar ook in pallet hout, in, in, in de pallets, pallets. ja voor brand. We hebben een ja. hele hoop geleerd. Je kan dus gewoon geld verdienen aan, aan afvalhout. Hartstikke mooi. Ja. Dank u wel. Kees Boon hoorde u voorzitter van de AVIA, de Algemene Vereniging Inlands Hout. En daarmee zit deze aflevering van Tros in Bedrijf erop. Informatie uit het programma kunt u terugvinden op onze website www.trosinbedrijf.nl en op teletekstpagina 257. Vragen, opmerkingen, suggesties even mailen naar inbedrijf.tros.nl En na het nieuws van twee uur kunt u luisteren naar de Tros Autoshow. Tot zo. En gaat u nu nog wandelen in het bos met je verzamelen met de bonen? Ik ga lekker kamperen met me. Lekker kamperen? Ja. <laughs> Kijk eens dan. <op. laughs> Veel plezier dan. Dank ja, Stok op hout neem ik aan, hè? <laughs> barbecue vanavond. Ja, de de barbecue, ja. Dat is CO2-neutraal. Dank u wel. We hebben een explosie binnen. exploding right now. nu. got people mensen op de street. Een Boeing 757. Ze out uit de I denk ik, omdat ze zichzelf willen themselves. Ik weet het niet. Twee have crashed in het World Trade Center. 11 september 2001. Aanslagen in Amerika. Of precies tien jaar geleden. De Verenigde Staten zullen down. And Radio 1 blikt dit weekend terug, kijkt vooruit en is bij de herdenking in New York. Onbeschrijfelijk wat terroristische daden kunnen veroorzaken. Ga voor alle uitzendingen over 10 jaar na 9-11 naar radio1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.